Voetbalinternational Mark van Bommel moet na dit seizoen weg bij Bayern München. Voorzitter Oli Heuners van de Duitse club zegt in Sportbeeld dat Bayern moet verjongen. Van Bommel, van wie het contract aan het eind van het seizoen afloopt, hoeft niet weg vanwege zijn spel, zegt de voorzitter van Bayern München, maar vanwege zijn leeftijd. De aanvoerder van het Nederlands elftal is 33. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het opnieuw glad in het noorden. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen dat het na 9 uur vanavond door neerslag en Frieskou verraderlijk glad kan zijn in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. De gladheid kan duren tot de ochtendspit. Rijkswaterstaat zegt dat er intensief wordt gestrooid. Morgen wordt het ongeveer 4 graden, met in de middag van het zuiden uit opnieuw veel regen. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A4 van Amsterdam naar Den, <coughs> pardon, naar Den Haag. Bij Leidsendam drie kilometer door wegwerkzaamheden. Er zijn er twee rijstroken dicht. Dan nog wat nieuws van de spoorwegen. Tussen Zwolle en Meppel rijden namelijk geen treinen. De oorzaak is een aanrijding. De vertraging is daar ruim een uur. Dit is Radio 1 twee dingen. zei je op dan nou altijd? Jo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Ja, het zijn echt twee dingen die spelen. Max, twee, twee dingen. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. het van Brakel. Goedenavond. Soudaan, het grootste land van Afrika staat op de drempel van een nieuwe toekomst of van een nieuwe burgeroorlog. Het zuiden houdt zondag een referendum over de vraag of het zich zal afscheiden van het noorden. Praten straks over met Tom van der Lee, Afrika kenner. En een korpschef die openlijk twijfelt of hij de wet gaat uitvoeren. Korpschef Velten jaagt politiek Den Haag in de gordijnen. Twee dingen. Eerst even langs een derde ding. Niet zomaar een ding, een grote brand. Vanmiddag uitgebroken bij Chemiepak in Moerdijk. NOS-collega Jeroen de Jager. Uh, Jeroen, goedenavond. goedenavond. Jij hebt uh, de persconferentie bijgewoond van de burgemeester van Dordrecht. En wat was zijn nieuws? Burgemeester Arno Brok inderdaad, die ja, even terugblikte op de middag ontstaan of het, ja, het uitbreken van de brand. En het feit dat al in een vroeg stadium een aantal sirenes zijn gaan luiden in vier gebieden. Gebieden ten zuidoosten van Dordrecht, de Hoekse Waard. Dat hebben ze gedaan omdat ze op dat moment niet wisten en eigenlijk nog steeds niet weten of er Schadelijke stoffen zijn. Dat werd later iets genuanceerd. De brandweer heeft natuurlijk gemeten. Op acht uh, plekken is er gemeten, onder andere in die gebieden. Dan wordt er, er gemeten op tien schadelijke stoffen. En de brandweer die heeft die tien schadelijke stoffen. En de brandweer zegt daarvan dat zijn de stoffen waar je standaard op meet. Wat voor chemische uh, fabriek er ook in de lucht gaat. Uh, uh, de verbranding van die chemicaliën die leidt tot uh, zeg maar een tiental stoffen. En die zijn niet aangetroffen. Desondanks geldt nog steeds in die vier gebieden dat daar mensen dringend wordt aangeraden, ramen en deuren dicht te houden, binnen te blijven. En mensen die toch op straat gaan, wordt gezegd ben verstandig, ga alsjeblieft naar binnen. Ja. Dat blijft voorlopig nog gehandhaafd. Is, is Jeroen enig moment evacuatie overwogen? Dat is niet overwogen, maar er is wel aan gedacht. En dat is natuurlijk in dit soort situaties ook wel standaard. Uh, je kunt je voorstellen, omdat je niet weet hoe groot het zal gaan worden... dat je als beleidsteam, uh, vanaf vier uur zit dat beleidsteam hier in Dordrecht bij elkaar... dat je als beleidsteam daarover met elkaar praat, is het nodig om te e evacueren. En de afweging is gemaakt om het niet te doen... omdat de ernst van uh, de brand uh, ja, minder uh, ernstig leek dan, dan, zou, dan die zich zou kunnen ontwikkelen. En het gevaar bestaat op het moment dat je mensen naar buiten haalt, terwijl die rookwolk hier overheen uh, schuift, uh, dat je ze aan een groter gevaar blootstelt dan uh, wanneer je ze gewoon binnenlaat. Dus ja. er is over gesproken, maar het is niet overwogen om het daadwerkelijk te doen. Hoe gaat het nu verder de komende uren? Ja, ze blijven uh, meten, dat is het belangrijkste, um, want afhankelijk daarvan, de wind draait steeds weer, afhankelijk van het draaien van de wind en de meetresultaten, zal er steeds opnieuw worden bekeken of er ergens een alarm, af, uh, afgegaan moet, uh, een, alarm, een sirene moet, moet uh, afgaan of niet. Eh, en dat is het enige wat ze nu kunnen doen. Jeroen de Jager, met euh, de laatste berichten, in dit geval uit euh, Dordrecht over de wolk die is vrijgekomen, de, de, de grote wolk... bij de brand bij Chemiepak in Moerdijk. De hoofdcommissaris, de korpschef van Amsterdam Amsterdam Welte, kreeg veel kritiek te horen na aanleiding van zijn televisieoptreden... gisteravond bij uh, NTR. Hij zei uh, gisteravond namelijk het volgende. Ik denk dat deze mevrouw zal worden aangesproken op het feit dat ze... een uh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 De uh, korpschef van Amsterdam-Amsterdam Welten... over uh, de vraag of hij het boerkaverbod zodat er politiek in ieder geval uh, mocht komen, gaat uitvoeren. Hij was van plan om het niet te doen. Erik Nordholt, oud-korpschef uh, Amsterdam-Amsterdam. Goedenavond. Meneer van Fijn dat u er bent. Hoe is het met u? Goed, dank u wel. Dat is mooi om te horen. Wat dacht u toen u uh, uw opvolger uh, Welten dit hoorde zeggen? Ik hoorde het hem net zeggen. Ik heb het gisteravond niet gehoord. Um... Ik, ik, ik denk het is jammer, het geeft veel commotie. Het was niet nodig geweest. Er zijn in Amsterdam hele andere problemen aan de orde die de aandacht vragen. En uh, wat ik onverstandig van hem vind, is dat uh, hij ook hier niet over gaat. Het is niet de hoofdcommissaris die het opsporingsbeleid of bepaalt wat er wel gebeurt en niet gebeurt. Het is in principe de hoofdofficier dan wel de burgemeester dus. In feite gaat de heer Welter hier niet over. En op het moment dat hij zegt dat hij... als je het zo zou vertalen, maar ik denk niet dat hij het zo doet... dat hij de wet niet wil handhaven, dat, ja, dat kan wel, maar dan moet hij weggaan. Ja. U liep ook al eens voor de troep uit. Maar eh, had u dat kort gesloten met uw burgemeester? Ja, maar deze dingen heb ik zo nooit aan de orde gesteld. Het nee. ging over maatschappelijke vraagstukken die aan de orde waren. Ik vind dat hij die ook aan de orde mag stellen. Als hij gezegd zou hebben, ik vind dat dat verbod er niet moet komen... of het lijkt mij niet wenselijk dat het er komt... of we zullen er weinig aan hebben en is het probleem wel zo groot... of als hij gezegd zou zijn, er zijn grotere problemen... dan zou ik, daar heeft hij het recht toe. Dan zijn ja. er nog mensen die zouden zeggen dat hij dat niet mag zeggen. Maar op het moment dat uh, iets tot strafbaar feit wordt verheven... en het strafbaar wordt gesteld dan dient het gehandhaafd te worden. En ik denk dat de hoofdcommissaris dan niet kan zeggen... dat hij daar nog eens even over na gaat ja. denken. Dan is misschien de prioriteit waarmee het gebeurt... Hè, de hoofdofficier zal bepalen of dat hoge prioriteit heeft of niet. En daar zal in de drie ook over gesproken worden. Maar uh, hier wordt gesuggereerd alsof hij erover zou gaan. En ja. dat is nu helemaal niet zo. De hoofdcommissaris ja. van Amsterdam gaat daar niet over. Ik laat u nog een fragmentje horen, u ook, uh, die naar dit programma luistert. Want op 27 september zei Welton over de Kraakwet dit wat een verrassing. De stad Amsterdam gaat de wet toepassen en de krakers aanpakken. Dat mag en... toch geen verrassing zijn. Ook, ook Amsterdam hoort zich gewoon aan de wet te houden. En ook trouwens diegenen die die panden menen te moeten, moeten kraken... Ja. wij gaan gewoon, zoals het hoort, de wet uitvoeren. Dat is uh, dezelfde man. Uh, die... ja, je zou kunnen zeggen dat de heer <laughs> ja. Welten... een en ander wat selectief wat. uitlegt. Ja, Wat zou hem toch bewegen? Want uh, misschien kunt u daar eens een, uh, een blik op werpen. Ik weet het niet. Ik ken het uh, Goed... Maar er zijn, kijk, in zo'n uitzending uh, waar je met uh, de heer Pauw aan één tafel komt te zitten... en wat mijmerd over het verleden en, en dan weer terugkeert in dat heden... Dat, ik heb begrepen dat het zo'n soort uitzending was... dan kom je misschien tot ontboezemingen die wel uh, thuishoren voor de open haard... maar die je niet, uh, waar je in Nederland verder niet mee lastig moet vallen. Nee, Maar ja, je zou zeggen, iemand uh, op zijn positie uh, weet dat van tevoren natuurlijk. Die laat zich niet in die val lokken maar ja, hou, hou je daar rekening mee, voordat je bij zo'n programma gaat zitten? Ja, dat zou je aan hem moeten vragen. Maar wat, wat zou u doen in zo'n geval? Ik weet het niet. Ik heb ook uh, wel eens vergissingen gemaakt. Dus wat dat betreft uh, gaat dat vaak zo. Hè? Er zijn wel eens dingen die, als je s'avonds thuis komt... je zegt, nou, dat had ik beter niet kunnen doen. Of het was wat al te gezellig. En misschien gelooft hij hier ook al in. Alleen, ja. het punt is niet, uh, wel heeft het recht om tegen zo'n verbod te zijn. Hè? Hij zou kunnen zeggen, ik vind dat het er niet moet komen. Maar het probleem is van een diender, en dat is hij... Op het moment dat hij er is, dan heeft hij datgene te doen wat zijn baas hem opdragen en dat is dus de hoofdofficier, want de hoofdofficier bepaalt. Als het strafbaar is geworden, wat er gaat gebeuren... in welke intentie er wordt opgetreden of er überhaupt welke prioriteit het gaat hebben... dan gaat een hoofdcommissaris, ook al is hij heel belangrijk in dat korps... en over wat daar moet gebeuren, maar daar gaat hij niet over. Nee, hij dient te opereren in dit geval ondergeschikt, zoals dat hoort... bij de commissie ja, aan het bevoegd gezag. Zeker, en in die ondergeschiktheid, dat wil niet zeggen... en da dat is de laatste tijd natuurlijk heel veel het geval geweest... dat die hoofdcommissarissen niks meer mochten zeggen dat ze mond dood werden gemaakt en dat je altijd uh, voorlichters aan de lijn kreeg. En dan moest je nog zes keer vragen, je kwam niet meer bij de hoofdcommissaris terecht. Daarvan heb ik steeds gezegd, dat is fout. Een hoofdcommissaris moet zijn eigen mening kunnen hebben. Maar hier zijn twee dingen aan de orde. Je kunt een eigen mening hebben over iets wat wenselijk is of niet. Maar daarna, en zo heeft het voor mij natuurlijk altijd ook gespeeld... als het er eenmaal lag en als er werd gezegd, zo gaat het gebeuren... dan had ik maar één ding te doen, of gehoorzamen of weggaan... En meer smaken zijn er niet. Nee, maar nu krijgt hij dus heel politiek Den Haag over zich heen. Althans, uh, de, de, de regeringspartij natuurlijk. En de partij, uh, PVV. Uh, Is partij, PVV. Wordt dat lastig voor hem, denkt u? Nee, ik denk dat dat zal wel weer overwaaien. Maar het is vervelend voor hem. Uh, Welte is een, uh, een intelligente man. Hij heeft dat korps goed geleid. Uh, hij heeft belangrijke goede dingen in Amsterdam ook gedaan. En ook in de tijd dat ik er zat heb ik hem leren kennen als een, uh, ja, een hele goede collega. Maar ja, dit zijn dingen, daar moet hij afstand van nemen. Dat moet hij op deze wijze niet doen. Nou ja, het, het, het gebeurde nog niet zo gek lang geleden toen deze Bouters uh, president werd van Suriname. Dat, dat Welde toen zei, uh, voordat iemand anders al gesproken had... wij stoppen de samenwerking met de politie in Panamaribo. Um, het is blijkbaar wel een man die dit soort dingen voortdurend wil zeggen. En roepen. Ja, ja. Ja, dat, dat zou u niet aan mij moeten vragen. Want maar wat dat, is er met dat, hem aan de hand? Want u kent hem al wat langer. Ja, hij wil, hij, ik denk dat hij datgene wat hem op zijn hart ligt... dat hij dat naar buiten wil brengen. En dat moet ook, dat heb ik u net gezegd... die mogelijkheid moet een hoofdcommissaris ook hebben... en die moet hem ook gegeven worden. Alleen je blijft wel steeds verantwoordelijk voor wat je zegt. He, ja. je, ik heb ooit iemand horen zeggen... Je, je mag wel heel veel zeggen, maar je hoeft niet alles te zeggen. Ligt dat ook aan het feit uh, dat je op een zeker punt ruimte krijgt... misschien wel van je korpsbeheerder, je, je politieke baas... de burgemeester in dit geval van Amsterdam? Uh, ik denk het zeker. Ik denk dat uh, onder burgemeester Cohen had uh, wel nauwelijks meer ruimte. Uh, hij mocht dan nog wel spreken over operationele zaken... maar dat ligt niet onmiddellijk op het terrein van de hoofdcommissaris. Uh, bij de heer van der Laan, die het overigens voortreffelijk doet... ik vind een hele goede burgemeester. Ook ja? in de... Waarom vindt u hem goed? Uh, ik vind hem in zijn directheid goed. Hij pakt dingen aan. Ik heb hem uh, kunnen volgen zoals iedereen ook in die zaak die speelt. Die, uh, die zedenzaak zal ik maar zeggen. En ik vind dat hij er heel goed, heel rustig en heel kordaat in opereert. Goede maatregelen treft. Uh, de ambtenaren, uh, dat heb ik wel begrepen, rennen een stuk harder op het stadhuis. De lijnen naar de politie zijn veel korter. Hij bemoeit zich ook met dingen die er in het korps gebeuren. Hij gaat op bezoek in het korps. Ik ken een aantal districtsjes waar hij al op bezoek is geweest en waar hij zich echt intensief bemoeit met wat daar gebeurt. Ja. Uh, en ik denk dat Van der Laan zich op uh, binnen een hele korte tijd uh, zich het ambt heeft meester gemaakt. Ja. het is echt heel bijzonder. Zegt u hier uh, eigenlijk tussen de regels door? Cohen was niet zo'n politieburgemeester, niet zo'n man die uh, uh, veel met de politie had, misschien wel. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat uh, uh, ik denk ook niet dat dat het korpsgek was op, op burgemeester Cohen. Uh, je moet wel voor je korf staan. En ik denk dat Van der Laan dat doet. Die is echt de baas. Uh, ik denk dat hij ook Welten meer ruimte laat. Dat geloof ik zeker. Ja. Uh, ze zullen dit niet afgesproken hebben. En ik denk ook dat Van der Laan hier nou niet meteen gelukkig mee is. Maar daar gaat het nu niet om. Uh, er is meer ruimte voor Welten. En ik denk dat die samenwerking tussen die twee dat het ook wel eens heel goed zou kunnen gaan. Maar ja, hoe lang gaat het goed tussen een korpschef en een burgemeester... als die burgemeester telkens uh, of, of, of bij zekere regelmaat op een verkeerd been wordt gezet... en ja, de brandjes moet maar, blussen, we moeten, he, niet, we moeten niet overdrijven. Uh, ik, weet, ik weet niet hoe lang uh, Van der Laan er nu zit... maar dit is de eerste keer volgens mij dat er zoiets aan de orde is. Hmm. Um, en daar zullen ze wel met elkaar over praten. En Van der Laan biedt ook wel wat meer ruimte. Die is ook niet meteen overspannen als er zoiets gebeurt... Dus een rustige man uh, en in de binnenkamer zal daar heus wel iets over gezegd worden. Harder ah, de de worden denkt u? Nee, dat geloof nee. ik niet. Ik nee, weet duidelijk. niet hoe dat overleg nee, gaat. Nee, maar er is het een verschil tussen hard en duidelijk. Ja. Uh, ik denk wel dat Van der Laan is heel duidelijk over zijn positie, over hoe hij het wil hebben, uh, ook naar de relatie met de districtsjagers, met de contacten die hij wil hebben. En dat heb ik wel begrepen. De mate waarin de burgemeester zich echt bemoeit met wat er in het korps gebeurt, is veel intensiever. En, en het interessante is dat heel veel burgemeesters... bemoeien zich wel met het korps, maar voornamelijk rond de vraag... dat, dat ze ergens geen buil aan kunnen vallen. He, dus dat ze gedekt willen zijn, dat er geen problemen ontstaan. Ja, u vindt ze een beetje laf eigenlijk in dat opzicht? Uh, ja, dat, ja, dat woord mag u gerust gebruiken. En dat is bij Van der Laan anders. Interesse hebben in wat je in je korps gebeurt is iets anders... Ja. dan voortdurend... Uh, het, de, dat zag je ook bij voorlichting. In de tijd dat Cohender zat, was uh, voorlichting voortdurend overspannen... om het stadhuis te bedienen... He, voor iedere scheet uh, moesten ze weer een rapport maken... en moest dan de, de, de burgemeester in kennis worden gesteld. Ja. Maar die tijd is bij Van der Laan, denk ik, voorbij. Ja, D dus heel belangrijk hoe de relatie korpschef-burgemeester is. U weet dat uit eigen ervaring natuurlijk. Ja. Ja, u kon lezen en schrijven met uh, Ed van Tijn. Zeker. En onder zijn opvolger Patijn werd het weer wat lastiger. Ja, was een aardige man, maar een heel, <laughs> dat hele... Zo ja, dat dat een dodelijke opmerking. Op, nee, nee, nee ik, bedoel ook, ik bedoel hem precies zoals ik gezegd. zeg. Ja? Uh, wij hadden uh, in de privésfeer hadden wij een goede verhouding met elkaar. Maar in het werk was het moeilijker. Ja, dat is, is opmerkelijk. opmerkelijk. zijn welte dus ook over Cohen. Hè? Privé ging het prima, maar zakelijk... Ja, ja maar het is precies zoals ik het nu ja, zeg. Ja, ja, ja, ja. En uh, Cohen was, was soms verrekte lastig. Ja. Ja. Maar wij hadden hele duidelijke afspraken. Wij wisten dus uh, waar onze verantwoordelijkheden lagen. En uh, Cohen werd ook niet overspannen... Of uh, uh, Fantijn werd niet nee. overspannen als, als ik een dingen aan de orde stelde. Nee. Een nationale politie met één baas die uh, die dingen roept... en de rest houdt zijn mond. Uh, meneer Noordholt. <laughs> ja. Nou, ik, ik geloof... <laughs> ik, heb zelf nooit, ik heb zelfs nooit zo'n model voorgestaan. Maar ik ben wel voor een nationale politie. Ja. Als er maar ook een uh, hoofdcommissaris komt... die uit de politie voortkomt... dus dat er niet een, een of andere ambtenaar die ze kwijt moet... ergens boven gezet wordt... Uh, dat zou ik erg slecht vinden, maar een nationale politie... en een, een vereenvoudiging van die organisatie... en met name, daar wil ik nog eens de nadruk op leggen... en daar zou de heer Opstelten nu al aan moeten beginnen... het saneren van de korpsen zoals ze er nu uitzien. Kijk, als je korpsen hebt waarvan 40% van uh, de mensen die er werken... niet met politiewerk bezig zijn... dan is dat een verhouding die totaal zoek is. Ja. En als die verhouding wordt meegenomen naar de nationale politie... dan schieten we er weinig mee op. Dus de sanering... Van die ze moet nu beginnen. En die moet niet beginnen op het moment dat er wordt gereorganiseerd. Ik hey, dank u wel, uh, Erik Nordholts, dat, uh, dat u wilde reageren op wat Welter gezegd heeft en hoe we daar verder mee om moeten gaan. Ontspannen, begrijp ik. Ik vond het gezellig ja. om weer een keer bij u te zijn. Dat leuk. Ja, ja. ja, ik ook. Dank u wel. Erik Nordholts. Tot half negen twee dingen: het govert van Branko. U mag gaan, uh, meneer Nordholz, Ja, Ik geef u een hand. En wens u een goede thuisreis. Soedan uh, gaat een nieuwe toekomst uh, tegemoet. Terwijl Erik Noordholt ook de volgende gasten een hand en afscheid geeft. Tom van der Lee, goedenavond. Ja, hi, goedenavond. <h> um, ik mag zeggen, Afrika kennen natuurlijk. Ja, uh, vele jaren gewoond, yeah. heel veel gereisd. Reisreporter ja. reis ook, he? dingen vastgelegd uh, van het continent. Um, boeken geschreven, acht ja. boeken over Afrika. Een um, aantal documentaires gemaakt. Ja. Waar komt die passie vandaan? Uh, de passie is al heel vroeg ontstaan. Toen ik uh, 18 was, uh, ben ik voor het eerst in Afrika geweest... en uh, voor mij ging een wereld open. Het klinkt een beetje afgezaagd, maar ik had het gevoel... ik ben hier eerder geweest. En uh, de liefde is altijd gebleven, de liefde ja. voor de mensen. Maar hoe ontstaat die liefde? Um, ik, ik denk dat die heel intuïtief is. Dat je gewoon uh, op een gegeven moment in je leven, als je geluk hebt, op een plek komt. waarvan je voelt: ja, hier hoor ik thuis, hier pas ik. En dat heb ik altijd heel erg gevoeld in Afrika. Ja, ja met een groot continent. Welke plek is u lief, dierbaar daar? Ik heb uh, vele jaren in West-Afrika gewoond, in Mali en ook in Ghana. Maar ik heb ook drie jaar in Namibië gewoond, oh ja. helemaal in het zuiden. En in die jaren erg veel gereisd. Ik zou niet willen zeggen dat er één plek is die nee. me lief is. Het zijn de mensen en het continent die me beiden lief zijn. Hmm. Wat beweegt u om door Soudaan te reizen? Dat een immens grote land in de kop van Afrika. Ik heb uh, drie jaar geleden besloten om een reis te maken per auto van Kaapstad naar Cairo. En als je dan even op de kaart kijkt, dan ja. moet je wel door dan Sudan, moet je doorheen, ja. Want het is uh, het grootste land van Afrika. Een kwart van de oppervlakte van de VS. En um, ja, het is ook een land wat je door vele landschappen voert. Hè? Je begint in het zuiden hm. bij het Victoria Meer. Dan kom je door de moerassen, de oerwouden. Langzamerhand gaat het over in woestijn. Dan kom je in de Sahara. En daar ligt ook gelijk een beetje het probleem besloten van Sudan. Dan is een land dat eigenlijk te groot is om bestuurbaar te zijn. Ja, ja toch is het één land, Noord en Zuid. Eh, ja. Een moslim noorden, laat ik zeggen, generaliserend gesproken, Christen Zuiden met heel veel olie. Ja. En dat Christen Zuiden gaat straks naar de stembus om, eh, -zondag, zondag, om zich af ja. te scheiden misschien wel. Nou, dat zit er wel heel dik ja. in. Hè, dat, uh, de voorspellingen zijn dat ongeveer 80% uh, voor onafhankelijkheid zal stemmen. Dat heel veel. Ja, dan nou laten we even naar onze uh, NOS-collega Koert Lindijen luisteren. Want die was ondanks in de Zuid-Soedanese hoofdstad uh, Juba... en daar, uh, daar sprak hij met allerlei mensen. Wat is de belangrijkste reden dat de mensen terugkomen? Cecilia Tomolo werkt voor de Verenigde Naties. Ze zegt dat de terugkerende zuidelingen vertellen te komen stemmen in het referendum hier in het zuiden. Dat willen ze niet in het noorden doen. Want ze zijn daardoor noordelijke politici bedreigd dat als ze voor onafhankelijkheid van het zuiden stemmen... ze in het noorden niet meer naar school kunnen. Ze niet meer hospitaals kunnen bezoeken dat ze geen medische zorg meer krijgen. So of them. Dat zijn dus Zuid-Soedanese... die uit het noorden terugkeren naar het zuiden ja. om daar, daar te gaan stemmen. Dat Lod. is uh, wat er gaat gebeuren. Waarom uh, uh, zouden die mensen zo bang zijn voor, uh, voor president al-Bashir en de zijnen? Nou, je kan rustig zeggen dat al-Bashir een dictator is. Hij is in 1989 aan de macht gekomen via een staatsgreep. Hij is zelf generaal. Hij heeft zichzelf al uh, twee keer laten herverkiezen... met overweldigende meerderheid... Um, de klieken rondom hem zijn ook allemaal generaals. Nee. En politici die uh, nauwe banden hebben met het leger. Dus dan vloeit het daar logisch uit voort eigenlijk... dat mensen die een ander geluid laten horen... hun leven niet zeker zijn. Nee, die al bashir uh, zou zich moeten melden in Den Haag... voor het internationaal strafhof. Hè? Verdacht van ja, genocide zeker. onder andere. in ja. Darfur. Ja. Dat is weer een ander stuk van dat immense grote land. Het Westen, ja. Ja, in het Westen. Um, ja, onze staatssecretaris Ben Knapen voor ontwikkelingssamenwerking... heeft uh, zich vrij ongelukkig uitgelaten daar. Uh, hij is in die regio nu op dit moment. En hij zegt, ja, ook bij dat referendum laat al-Bashir in ieder geval aan de macht blijven. Deze van oorlogsmisdaden verdachte al-Bashir. Vanwege de stabiliteit reageert u daar eens op? Nou, ik vind het een ongelofelijke blunder. Het internationaal gerechtshof uh, ten eerste zetelt het in Nederland... Uh, ten tweede heeft het een uh, internationaal opsporingsbevel doen uitgaan... vorig jaar tegen al-Bashir. Daar heeft elk westersland zich aan te houden. Überhaupt elk mm. land wat aangesloten is bij de VN. En uh, Knapen zegt nu, laat die man maar zitten... want dat uh, komt de stabiliteit van Soudaan ten goede. Nou, ik vind ten eerste dat dat zeg maar, op internationaal juridisch gebied een blunder is. Ten tweede is het ook een enorme fout om te denken... Mm. dat als je een dictator laat zitten dat er dan iets gaat veranderen. Uh, zolang al Bashir blijft zitten en het zuiden stemt voor onafhankelijkheid... is dat een gegarandeerd recept voor een burgeroorlog... Ja. Bert Koenders, de voorganger van Benknaapen... heeft de ontwikkelingshulp aan Soedan uh, beperkt in ieder geval. Uh, maar er gaat wel geld, Nederlands ontwikkelingsgeld... volgens mij in de richting ja. van, van, de, van de regeringsportemonnee. Nou, Dat, dat, er gaat nog dat steeds is een merkwaardige uh, situatie. Hè? Dat is een hele vreemde situatie. Er gaat nog steeds veel geld. Minimaal 100 miljoen per jaar de afgelopen jaren... direct van de Nederlandse ja. regering naar Soedan. Soedan mag dat uitgeven uh, in Darfur maar Al-Bashir heeft gezegd, ik doe dat op de manier die ik wil... dan mogen jullie je niet mee bemoeien. Um, je kunt ook uh, wel iets afleiden uit het feit dat op de dag... dat hij door het Internationaal Gerechtshof uh, gedagvaard werd... hij twintig internationale hulporganisaties op diezelfde dag... het land heeft ja. uitgezet, waaronder het Nederlandse artsen zonder grenzen. Nederland blijft doorbetalen... maar het geld wordt door de Soedanese regering gegeven aan die clubs die door de regering worden goedgekeurd. Dus het komt eigenlijk niet op de goede plek terecht, zegt u? Nou, uh, een, groot, een groot deel daarvan uh, is dubieus, mm. op zijn minst. Ja. Ik begrijp dat in het zuiden, waar de olie zit... de Chinezen volop uh, aan de slag zijn. Kunt u ons eens een beeld geven van wat daar gebeurt dan? Nou, uh, um, een tijdje geleden reisde ik door Soedan. Dat was uh, in centraal Soedan. Dus eigenlijk valt het nog onder het noorden qua uh, politieke structuur. Ik reis daar langs een volledig verlaten weg door de woestijn. Op gegeven moment zag ik allemaal enorme borden in het Chinees. Dus niet in het Engels, wat de nationale taal van Sudan is. Niet in het Arabisch of het Frans, nee in het Chinees. Even later zag ik gigantische petrochemische installaties opdoemen aan de horizon. Wat gebeurt er? China heeft een deal gesloten met Sudan. Jullie krijgen wapens van ons. Daar worden we verder geen lastige vragen over gesteld. Jullie pompen in het zuiden de olie op, transporteren dat naar het noorden. Daar bouwen wij raffinaderijen. Daar verwerken wij onder bescherming oh. van jullie regeringsleger die olie. We brengen het naar port Sudan, ook in het noorden, en exporteren het. Hm. Dus als dat zuiden ooit onafhankelijk wordt... en dat zullen we na zondag in ieder geval weten wat de bevolking wil... dan uh, heeft het wel olie, maar niet de mogelijkheden... om de raffinage te plegen en er geld aan te verdienen. Precies, en zal ongetwijfeld China uh, in de Veiligheidsraad een veto uitspreken over alle moties die tegen het huidige noordelijke bewind ingaan. Komt er op dit moment iets van dat oliegeld terecht in het zuiden? Merken de mensen daar iets van? Gaat de welvaart omhoog? Nou, er is natuurlijk werkgelegenheid, maar op een heel laag niveau. De arbeiders op de installaties in de velden, die, dat zijn zuiderlingen. Maar alle olie, al het geld, alle tarieven die worden gegeven op de export enzovoort... Alles wat er voor terugkomt, de wapens, komt allemaal ten goede aan het noorden. Ja. Wat denkt u als zondag dat referendum uh, bij meerderheid uh, besluit afscheiding van het noorden? Wat gebeurt er dan? Ik verwacht dat er uh, binnenkort dan een burgeroorlog zal uitbreken. Dat uh, Noord-Soedan die uitslag niet zal herkennen en uh, gewapende wijze de olievelden uh, zal willen beschermen. Ja, wat je uh, zou ook uh, kunnen denken, dat uh, het land wel eens behoefte heeft aan, uh, aan vrede. Ook al is die broos, hè, er is destijds een, uh, een soort van vredesovereenkomst gesloten... na een langdurige burgeroorlog. Klopt. En dat men uh, de kaarten opnieuw schudt, uh, ten ieders voordeel. Ja, maar helaas uh, is het zo in Afrika, dat zien we ook in landen als Congo... en je kunt er nog een aantal noemen, dat uh, het gewin van een uh, kleine club die aan de macht is en uh, het geld wegsluist naar Zwitserse bankrekeningen... belangrijker is dan mensenrechten. Ze ja. dus is het helaas nog steeds in Afrika. Maar zou het dan zover moeten komen inderdaad dat Bashir uiteindelijk... Uh, toch nog eens in Den Haag terechtkomt? Verwacht u dat dat überhaupt gaat gebeuren? Ik hoop van wel. Uh, of Bashir aan de macht blijft of niet, maakt niet zoveel uit. Want als hij ten val komt, zal een andere generaal zijn plaats innemen. Dat zal niet veel veranderen. Nee, dus... Het blijft, het blijft een uh, militair bewind uh, dat de touwtjes uh, strak in handen houdt. Ja, en, en hopelijk komt het niet tot een burgeroorlog. Maar ik denk wel dat het erg waarschijnlijk is. En ja, wat de heer Knaap heeft gezegd, uh, komt de zaak absoluut niet te groeien. Ja, ja. Nou ja, hij heeft al uh, een, een beetje uh, gas teruggenomen, zal ik maar zeggen. Het, het ja. genuanceerde gezegd. En in Politiek Den Haag zegt men nu... het is een beginnersfout, het is niet handig... maar we zullen hem er nog niet helemaal op afrekenen. Want ach, hij is nog maar kort in functie. Nou, u zegt het, <laughs> ik denk het. Ja, uh, u reist door dat land. Uh, kun je daar dan als uh, buitenstaander ook maar gewoon doorheen? Hoe gaat dat? Nee, het is uiterst moeizaam. Je moet je in elke stad melden bij de politie. Uh, je moet steeds weer nieuwe papieren krijgen... om uh, de volgende post door te mogen op weg naar het noorden. Op een gegeven moment ben ik ook een tijd lang geschaduwd... door uh, twee heren die gewoon een uniform droegen. En dat viel mij natuurlijk uiteraard op... Op een gegeven moment ben ik ook naar ze toe gegaan, van uh, Willen jullie misschien weten waar ik morgen naartoe wil? Of waar ik mee bezig ben? Nee, nee, nee, nee. nee. Uh, nee hoor, geen enkel probleem. Gaat vooral uw gang. We weten waar u mee bezig bent. Uh, het is een, een politiestaat in alle opzichten. Ja, Maar duikt er ergens onderweg voor uw persoonlijk gevaar op dan? Nou, geen fysiek gevaar zolang je je aan de regels houdt. Want dat is natuurlijk weer de keerzijde van een, een politiestaat. Dat uh, het leger, de politie is overal. Dus in die zin is het een veilig land. Ja. Morgenavond uh, is op uh, Nederland 2, hè? vijf voor 11, de documentaire bij de Icon die u ja, gemaakt hebt. kwart voor 11, de, de belofte, belofte heet die. Wat, ja. wat is de kern van de docu? De kern is dat het Westen erg veel beloftes aan Afrika heeft gedaan de afgelopen 50 jaar. Over hulp, over het verbeteren van armoede enzovoorts. De meeste beloftes zijn helaas niet nagekomen. Ik heb een film gemaakt in Ghana, waarin ik drie mensen portretteer in een klein dorp... die zelfs nog nooit van het woord hulp hebben gehoord. Ton van der Lee, uh, zijn documentaire is als gezegd morgenavond op Nederland 2 te zien. Vijf voor elf, dank u wel dat u hier wilde zijn. Tot u dies. Voor het verhaal over Soudaan, wachten op de uitkomst van het referendum. Uh, tot zover twee dingen voor vanavond. Morgenavond vanaf 8 uur weer twee nieuwe dingen met Margreet Rijntjes. En als u denkt, ik wil het nog wel eens terug horen, wat er gezegd is, kan kan maar zo gebeuren. Onze site 2dingen.nl biedt uitkomst. Dadelijk BNN Today, Willemijn Veenhoven. En waar gaat het over, Willemijn? Nou, onder andere hebben wij het laatste nieuws over de brand in Moerdijk... en uh, twee uh, journaal-iconen hier in de studio. Herman van der Zand en Marge van Praag over het uh, journaal, want dat is jarig namelijk vandaag. Uh, dat na het nieuws van half negen met Trudy Vennerich. Radio 1, het NOS-journaal.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 De NS geeft vaste treinreizigers compensatie omdat er de hele maand kortere treinen rijden. Dat kan vooral tijdens de spits grote drukte opleveren en daarom wil de NS reizen tijdens de spits ontmoedigen. Zo mogen mensen met een tweede klasjaar abonnement buiten de spits eerste klas zitten en mensen met een voordeelurenkaart s'avonds voor 2,50 euro reizen.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 5 januari, 1 over half 9. Goedenavond. In de Brabantse Moerdijk staat nog steeds een chemisch bedrijf in brand. Zometeen hoor je hier het laatste nieuws. En het is erop of eronder voor de zuiderburen van ons. Krijgt België nou eindelijk een regering? Vanavond is de deadline. En wat heeft verslaggever Joris met de uitverkoop? Een heleboel, want wie vindt het nou niet lekker... om goedkoper aan zijn spulletjes te komen? Alleen, één probleem. In Nederland lijkt het wel alsof het altijd uitverkoop is. Tenminste, dat idee heb ik... Of heb ik het mis? En Lucky Kink is hier met natuurlijk alvast een update van Ranking. Ja, met uiteraard nieuws over de brand in Moerdijk staat op 1. Verder krijgt de mysterieuze vogelsterfte nog een staatje. en een dakloze man in Amerika misschien wel een dik betaalde baan... door een filmpje op YouTube. En kopchef Welten beheerste vandaag het nieuws... door deze opmerking over het boerkaverbod. En die horen we... Ja, niet. Nee, nou goed. Anyway, nou goed, straks bij negen uur het. heb ik alles voor elkaar. Komt helemaal goed. Na negen uur uitslag. Leuk tot dan. Yo. Hoofdcommissaris Welten. Ja, dat was hem. <laughs> dat was ook weer heel snel weg. Ga we nou, even verder kom, met je programma. Kom, het komt wel na, negen Ja, Iedere dag bellen wij hier in Today... met bekende mensen die wij interessant vinden. Vandaag te beginnen met PVV Tweede Kamerlid Hero Brinkman. Hoofdcommissaris Welten staat niet boven de wet. De Eerste en de Tweede Kamer zijn de hoogste wetgever in dit land... En als die wet meneer Welten niet aanstaat, is er maar één ding te doen. En dat is of ontslag nemen, of we zullen regelen dat hij wordt ontslagen. Ja, in de dag van acteur, presentator en ex-danser Jan Kooijman. Nee, niet. Goh. Nee, schrij de schrijfster iemand anders. De dag was de schrijfster van het boek Finex-vrouwen Naima El Bezas. Goldkart gevonden en afgeleverd bij de bank. Medewerkers keken me voorbij staan en toen ik wegliep hoorde ik zeggen... dat is toch Marokkaan? Ja, en nu dan wel die acteur-presentator en ex-danser Jan Kooiman. Aan wie is de mol meedoen, is een avontuur. En het terugzien waarschijnlijk ook. Morgenavond, Nederland 1, half negen Hashtag, niets is wat het lijkt. Ja, en dan het NOS-journaal. Dat is alweer 55 jaar oud. Herman van der Zand en Marge van Praag, goedenavond. Hoi. Hey. Zometeen blikken we uitgebreid terug op jullie en vooruit en heen en weer. Maar eerst even heel kort wil ik alleen maar van jullie weten. Wat heb je vandaag gedaan, Herman? <laughs> ik heb een band geplakt. Voor een fiets, mijn achterband. Ik breng ze altijd weg, maar jij doet dat gewoon... Nee, dat ja, doe ik zelf. Op. Ja, er moet een hele nieuwe binnenband op. En uh, die heb ik even gekocht. en uh, was erop je de hele dag mee bezig? Ja. <laughs> <Goed>. Nou, bijna. <laughs> en Marga, wat vraag? Nou, best wel veel. Ik ben naar het AMC geweest vanmorgen. Daarna ben ik naar de markt gegaan. En daarna belde mijn collega-schrijver Ad van Lind dat wij behalve het boek wat wij samen maken... daar ook een documentaire over gaan maken... voor uh, uh, Het Uur van de Wolf. En, dat gaat, en die documentaire die gaat dan ook over het boek over mijn vader, Max van Praag... en mijn oom, Jaap van Praag. Twee Amsterdamse Joodse jongens die de oorlog hebben overleefd... en hebben laten zien dat ze er waren. Druk dag. Ja, dat was best wel. ja en nu ben ik hier. Ja. <laughs> en weet je, ik moet één ding zeggen, het was ja. zo raar. Ik zat thuis aan het eten. En toen zei ik opeens Ben, ik moet weg, ik moet naar huis... En ik bedoel bedoelde, dan hier, dan bedoelde, je bedoelde je hier de, de NOS. Uit. De NOS, terwijl ik gepensioneerd ben. Ja, en over dat gevoel, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja, geen uitgebreid sportnieuws, uh, maar wel uh, niet onbelangrijk. Uh, Arjen Robben, vanaf het moment uh, dat hij zich uh, na het WK voetbal meldde bij Bayern München... is er natuurlijk veel te doen geweest om zijn nou ja, Iedereen kent het verhaal, er was een conflict tussen de KNVB en Bayern München. Er werd gebak over de oorzaak en de aard van die blessure. Robben hield zich de hele tijd een beetje afzijdig. Maar nu spreekt hij over de perikelen rond zijn blessure. Het is gewoon een hele, hele moeilijke zaak geworden. En um, ja, wat ik, het enige wat ik erover kan zeggen is uh, dat ik absoluut geen spijt heb dat ik het WK heb gespeeld. Alleen dat dit de weg is gekomen, ja, dat is voor niemand goed geweest. Alleen ik denk, uh, en dat is af en toe misschien nog wel eens vergeten. Ik denk het ergste is het voor mijzelf persoonlijk geweest. En... Uh, ik snap dat er heel veel politiek en heel veel dingen bij komen kijken alleen. Kijk, voor mij was er maar één ding en dat was mijn gezondheid, mijn fitheid. Dat andere, dat, uh, dat had voor mij eigenlijk helemaal geen waarde. Ja, je hoorde Arjen Robben vanavond uitgebreid in Langs de Lijn tussen 10 en 11 uur een gesprek met hem. En daarin spreekt hij ook over zijn behandeling door fysiotherapeut Dick van Toorn. Dit is Radio 1. BNM Today. Ja, eerst even het laatste nieuws over die brand in Moerdijk. Je hoorde het natuurlijk net al in het journaal. Sinds vanmiddag woedt er een enorme brand bij een chemisch bedrijf daar. En was verslaggever Paul Sanders die staat daar nog. Paul, goedenavond. Goedenavond. Ja, nou was het eerst het verhaal. De brand neemt af in hevigheid, maar nu zit weer opgeleid, hè? Ja, het is zo dat het bedrijf bestaat eigenlijk uit drie grote loodsen. Die twee uh, eerste loodsen die zijn eigenlijk al volledig in de as gelegd. En daar smeult het nog een beetje. En smeulen moet je dan wel een beetje uh, tussen aanhalingstekens plaatsen... want dat brandt nog steeds flink. Maar die achterste loods, er is ook nog een, een derde loods... en die begint nu te branden. En dat gaat uh, met, uh, met grof geweld. Men heeft ondertussen ook wat uh, hekken bij een blendend pand hebben ze weggehaald... om daar ook weer brandweervoertuigen uh, via de achterkant zeg maar, van het bedrijf... naar die loods te kunnen laten rijden. En men is nu daar heel erg hard bezig om, uh, om die brand onder controle te houden. Dat, dat is het ook, onder controle houden. Want blussen en uh, zorgen dat het gebouw nog overeind blijft staan... dat lijkt Lijkt me eigenlijk een beetje ijdele hoop. Want uh, het is een dusdanige felle brand. Dat uh, men alleen maar hoopt dat het niet overslaat naar andere panden die er nog naast staan. Dus ja. het is pappen en nat houden om het zo maar even te zeggen. En ik las net iets over dat uh, de journalisten die mochten eerst echt in de buurt komen. Maar iedereen wordt nu op een behoorlijke afstand gehouden. Nou. Die behoorlijke afstand valt dan eigenlijk wel mee. Want ik sta nu ongeveer op een uh, 50 meter van de poort af. Uh, het is wel zo dat we eerst overal een beetje mochten komen. Dat we ook over de weg mochten lopen. En nu hebben we net de verstaan gekregen van wat politieagenten... dat we op het fietspad mogen blijven. Mm -hmm. Of moeten blijven. Maar goed, uh, er zit ongeveer drie meter tussen uh, de weg waar ik net stond... en het fietspad. Dus ik weet okay. niet wat dat voor nut <laughs> heeft. Maar het is wel zo dat, dat uh, uh, ja, men wel wat zenuwachtiger is over... Uh, ...toeschouwers en uh, mensen van de pers die hier uh, hun, hun werk staan te doen. Mm. En wat wordt er gezegd tegen de mensen in de buurt? Binnenblijven nou, nog steeds er zijn de... hier eigenlijk... ja. ja, Er zijn eigenlijk heel weinig mensen hier in de buurt. Want het, uh, het is een industrieterrein. Uh, het is industrieterrein Moerdijk. Dat is een heel groot industrieterrein met heel veel grote petrochemische bedrijven met name. Weinig uh, uh, uh, bewoning, dus geen huizen. Uh, er is wel een heel klein dorpje, het dorpje Moerdijk. Dat ligt hier vlakbij, maar dat ligt eigenlijk precies uit de gevarenzone. Daar uh, gaat bijvoorbeeld die hele dikke rookwolk... waar het al vandaag de hele dag over gaat, gaat daar niet overheen. Daar zijn ook geen giftige stoffen uh, gemeten. of uh, uh, Daar zijn ook geen, uh, geen mensen in gevaar of, uh, of iets dergelijks. Uh, daar wordt dus weinig tegen gezegd. De bedrijven die hier om, uh, uh, omheen staan, die zijn eigenlijk allemaal al leeg. Want ja, het is natuurlijk uh, al in de avond. En de drie bedrijven in die directe omgeving... dat zijn bedrijven die wel 24 uur per dag doorgaan... Die, die zijn al vanmiddag al heel vroeg ontruimd... om te voorkomen dat daar eventueel slachtoffers, uh, slachtoffers gaan vallen. Die slachtoffers zijn er overigens niet. Uh, dat is dan maar een geluk bij een ongeluk. Wel is het zo dat het bedrijf Wertsila, dat ligt hier vlakbij... dat is een bedrijf waar men uh, scheepschroeven maakt... dat is ook volledig in de as gelegd. En uh, men hoopt nu ook dat dat ook de enige... Uh, behalve dit gebouw natuurlijk van Chemipac en het bedrijf van Wertsila... dat dat de enige bedrijven zijn die door deze brand getroffen gaan worden. Ja, en er is verder ook geen... Uh, Gevaar meer te verwachten, hè? want het gaat natuurlijk ook waaien en het, het drijft allemaal weg, die wolk. Ja, van die wolk, dat is natuurlijk heel moeilijk om daar iets over te zeggen vanuit hier. Het is zo dat de, de brandweer in ieder geval continu de hele dag metingen heeft gedaan. Ook met vliegtuigen in de lucht. Om te kijken wat er uh, nou precies in die wolk zat. Uh, het ergste deed dat natuurlijk vermoeden. Want het is een chemisch bedrijf. Een bedrijf dat chemische spullen verpakt. En dat dan uiteindelijk weer naar uh, ja, bedrijven stuurt die uh, die spullen gebruiken om een product te maken. Dat doet natuurlijk het ergste uh, vermoeden wat er in die rookwolk zit. Uh, maar daar is dus uitgebleken dat er geen giftige stoffen zijn. Of in ieder geval niet.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 ook al is de situatie controleerbaar, het blijft een hele grote brand. En je weet natuurlijk nooit wat er eventueel nog zou nee. kunnen gebeuren. Uh, wel is het zo dat er, ja, er zijn nog steeds chemische stoffen in dat pand zijn. En, en dat brandt nog steeds. Maar grote ontploffingen, zoals we die uh, een uur of twee uur geleden hebben gezien... die, uh, die zijn al een tijdje niet meer, uh, niet meer voorgekomen. Even tot slot nog kort. Is er al iets meer bekend over de oorzaak van de brand? Nee, daar is nog zoveel over bekend. Het is wel bekend waar de brand is ontstaan. Ik had het eerder al over die drie loodsen die naast elkaar staan. Uh, het is, de brand is ontstaan in de middel, middelste loods. Dat was om ongeveer half drie. En vanuit daaruit ja, is het echt als een, ja, een lopend vuurtje, zou ik bijna zeggen... is het door het hele, hele bedrijfsterrein gegaan. En van dit bedrijf, uh, kan ik je vertellen, uh, is niet veel meer over. Ik denk dat mensen die hier werken voorlopig even thuis moeten blijven. Goed, dankjewel. En NMS-verslaggever Paul Sanders. We'll Nou, als je dat niet herkent, de tune van het uh, 8 uur journaal natuurlijk, of van het journaal. Um, ik heb net nog even gekeken, nou, geen slingers, geen ballonnen, geen taart, geen niks. Terwijl uh, toch het best bekeken nieuwsprogramma vandaag zijn, 55 ste verjaardag viert. Nou, voor onze reden om met een oude en een nieuwe presentator van het NOS journaal te kijken naar die verschillen tussen toen en nu. Hier worden ze net al even NOS journaalpresentator Herman van der Zand en ouds-presentator Marga van Praag. Nogmaals, goedenavond beiden. En uh, Marga voelt zich weer helemaal thuis. Ja, ja. Ja, dat zei je dus tegen je man. Ik ga naar huis. Ja, gek, hè? Ja, ja mis je het hier? Als je, want dit is even voor de duidelijkheid, wij zitten in hetzelfde pand. Uh, ja, de op dezelfde verdieping. Ja. Um, nou, ik mis mijn collega's er nog het meeste... Want ik ben, maar ik zit nu op Facebook en heb ik allemaal contact met ze. Dus dat scheelt een <laughs> ja. stuk. Maar um, ja, het nieuws... Ik ben nieuwsverslaafd. Dus ik, de, de hele dag teletekst. Uh, vier keer Herman in de herhaling. En noem het maar... Nee, maar... Um, ja, Ik mis niet meer dat ik van uh, voor 90 seconden naar Tietjerkstra deel hoefde. Of echt maar als maar de waan van de dag. Dat ja. heb ik eigenlijk nooit leuk gevonden. Uh, maar... Wel de redactie. De en wat er gebeurt. Ja, maar ja. ook het praten over nieuws. Het, uh, uh, de ontwikkelingen. Vooral de vergaderingen. De één mm -hmm. uur vergadering, waar het programma wordt. Uh, hè, de Herman wordt het uh, samengesteld. Ja. Dan wordt in welke invalshoek kies je en zo. Nou, dat, dat vond ik altijd heel erg leuk. Um, 55 jaar journaal. Wij zijn even de straat op gegaan om te horen wat mensen nou eigenlijk van het journaal vinden. Ik kijk altijd RTL Nieuws, omdat het, ja, het duurt wat korter. En het komt niet alleen maar om 8 uur s'avonds. En het is allemaal heel kort over heel veel dingen. En niet heel uitgebreid over één ding. en NOS-journaal. Omdat het het meest uh, up-to-date is. En omdat uh, ja, ik van mijn ouders heb meegekregen dat dat het, het beste is. Ik kijk het liefst Hart van Nederland... Um, daar komen namelijk de meest gevarieerde nieuwtjes in voor. Niet alleen maar dingen die echt belangrijk zijn, maar ook leuke dagelijkse dingen. RTL Nieuws, het is heel duidelijk, het is compact en het is het nieuws hoe ik het wil zien. Kijk nooit naar de Nederlandse zenders, want het is het meest waardeloos wat er bestaat. Is dat een, ja, ja de dan, dan, dan heb je weer vox, Pops. Ja, ja, het is maar net wie je vraagt, hè. Marga, dat weet je ook wel. Daar weet ik alles van. Al die hele positieve over het internationaal hebben natuurlijk allemaal uitgekipperd. Nee, maar ja. Maar dat is natuurlijk wel wat je vaak hoort, herman dat zou je ook wel eens horen van, ja, dat, dat RTL is toch wat compacter, wat sneller, wat hipper of zo. Um, nou ja, is en, zo? RTL is vooral jonger, hè. Het is natuurlijk, uh, het is onze grootste concurrent, conculega, kun je zeggen. Um, en is natuurlijk um, veel later gekomen dan het internationaal dus um, um, het wordt door veel mensen nog steeds gezien... als, als uh, het jonkie wat, uh, wat opbokst tegen de grote NOS. En zender dat, dat, krijgt automatisch heel veel sympathie. En ze doen het ook gewoon heel goed. Dus, uh. Maar wat wel leuk was, die, die, ene, iemand, die jongen die zei van... ja, betrouwbaar, want dat heb ik van mijn ouders meegekregen. Um, ik ook. Ik, wij, wij, uh, nog steeds mijn ouders eten altijd om acht uur. Verplichte kost om acht uur gaat meteen het NOS-journaal yeah. aan. Ik moet met nou echt ja. zeggen van pap, mam, mag het één keer uitblijven. Nederland is een van de weinige landen waar zoveel mensen nog massaal inschakelen... op een, op een bepaald tijdstip. En dat doen ja. ze heel heel veel uh, om acht uur. Want ze willen het journaal zien. En dat zit er ja, inderdaad van oudsher in. Maar hoe is dat bij jou persoonlijk? Ja, ik ook. ook, ik ook. Ja, het, absoluut. Ja, ja, ik heb uh, nou ja, uh, onderhanden onder met Marga, maar, maar ook uh, Joop van Zel Harmensie... Uh, die, die periode, ja, dat waren voor mij uh, ja, tv-bekendheden natuurlijk. Ja, we hebben er even een paar achter elkaar gezet. Luister even mee. Landbouwministers belaagt het 8 uur journaal met Joop van Zijl. Goedenavond, het nieuws van donderdag 9 september. Goedenavond, het nieuws van vrijdag 8 januari. Diepgaand onderzoek onder Dutch Bed. Dames en heren, goedenavond. Het einde van dit 8 uur journaal. Het volgt bij de Nationalis om 10 uur op Nederland 2. Ik wens u nog een heel prettige avond. Weet je, ze allemaal op te noemen, Marga, wie er allemaal voorbij ja, kwamen? <laughs> ja. Joop van Zijl, um, Henny Stoel. Uh, moet, moet dat echt? Ja nee, natuurlijk, ik weet het wel som van eh, de armen tijden. is erop, Rick, Philip, ja. jij zelf natuurlijk. Uh, wat is er in al die tijden, als je nu naar het journaal kijkt en, en toen jij begon, wat is er veranderd? Ja dat is gewoon de tijdgeest. Als je het vergelijkt met toen ik kwam, en ik kwam van de VARA en daar was het... Uh, nou, ik keek mijn ogen uit. Die mensen zaten gewoon achter hun bureau met een das voor... en uh, keurige manieren te wezen. En die vroegen ook nooit door. En uh, het waren echt... Ze gingen met de pet in de hand ook volgens mij naar de excellenties. En dat waren de ministers. En ik... Uh, het, het was heel strak. En, en, en nou ja, als je das maar een halve centimeter scheef zat... dan was het al uh, werkelijk een ramp. Ja. En wat ik ook... Wat mij ook op veel... Nou ja, vanavond, hè, bijvoorbeeld bij Moerdijk... dan zie je dus bijvoorbeeld Kees van Dam... en je ziet uh, Martijn Bink met uh, rode neuzen en dik in de in kou. kou. Ja, ja. Nou zeg, vroeger stonden ze gewoon in een driedelig pak... bij wijze van spreken. <laughs> en keurig aan, naar de autoriteiten toe. En dat vind ik, uh, dat is vooral de laatste jaren heel erg veranderd. Het taalgebruik, het is veel losser. Vroeger moest ik, ik, ik had altijd de neiging om te zeggen... nou, dat, dat, uh, ik wens jullie... Een, een, nog een heel prettige avond. Jullie, jullie, niks. niks. Ik wens u. Ja, ja. En u, en u zeg je jullie. Of het zal je maar gebeuren, heb ik wel eens gezegd. Het, en nu is dat gewoon. Maar dat is niet alleen het journaal... Dat is natuurlijk gewoon de tijd. Maar als je dat zo vertelt, dan lijkt het wel een beetje... alsof jij dan niet heel erg op je plaats was toen. Nee. Dat het nou ja, Weet je wat was. nou het vervelende is van het geheel? Nu ben ik 64 en dat moet ik ook nog even vertellen. Ik was vanmorgen in het AMC. En toen zei iemand tegen mij daar ook in de wachtkamer... zeg, vergeet niet je pensioen aan te vragen. Iemand had gezien dat ik dit jaar 65 <lacht> ben. Ik kon die man wel vermoorden. Want kijk, ik, heb, ik, ik was altijd... Ik was niet geschikt eigenlijk voor dat keurslijf. Ik was een atypische uh, presentator. Dus um, ik zou het nou veel leuker hebben gevonden, helaas. Nu het Dan veel losser... Uh, natuurlijk! Uh, Ook veel, veel dichter naar mensen toe. Ik vind dit een hele interessante tijd, wat er nu allemaal gebeurt. Wat vind je van hoe Herman dat doet? Nou, ik vind dat hij uh, leuker losser is geworden. En wat mij opviel, hij had ook een paar. Nou, nu zit hij hier met een das voor. Iedereen kan dat direct ook weer zien om 10 uh, um, uur. En hij. Wat hij wel had, over in nieuwsuur, hè, is Ja, dat? ja nieuwsuur. Ja, ja. ja. Wat ik wel, hij had van de week ook leuk. Ik denk <lacht> dat het wel een beetje bestudeerd uh, nonchalant was. Gewoon leuk zijn haar. haar <lacht> een beetje ja, maar, met gel gedaan. Maar nu niet meer bedoel je? Nee. Het, het is weg. In... Ja, Waarom? Ja, dat is voor de ochtend. Mijn, mijn haar is puur toeval. Oh, ja, dat daar zit dat geen gebeurt. plan achter? Nee, nee, hier in de smiek moet het altijd... weer ja, Probeer eens het wel recht te leggen, maar ik heb, ik heb, daar zijn ze mee opgehouden. Maar in, in hoeverre doe jij het nu anders? Presenteer jij anders dan als je naar vroeger kijkt? Maak je wel eens een grapje? Of... Ja, nou ja, die, die, die, die ruimte is er wel. En uh, uh, die moet je ook nemen. Uh, uh, want... Het is wel een persoonlijke programma geworden. Je hoort het Marga al zeggen. Er is meer ruimte ook voor de presentator om af en toe iets, iets te doen. En dat is vooral uh, gedurende de ochtend- en dagjournaals die ik veel doe. Uh, er is wat minder ruimte voor om, om, om zes uur en om acht uur. Die toch redelijk, uh, programma's die toch redelijk strak in elkaar zitten. En, um, maar ik, ja, ik vind wel dat je... Maar wat is een frivoliteit die jij wel eens hebt uh, Ja, <laughs> ja, ja weet, weet ik veel. Vorige week was, was, er waren er beelden van een kangaroo of zo. Hè. Er was een kangoeroe op de Veluwe. Ja. Ja, nee, nee. nee. nee, het kol, al, nee. God. <laughs> ik heb het kogel. <laughs> die aflevering ja, nee, nee, heb nee, het ik echt <laughs> <geloof ik. laughs> Dat was het beeld van een kangaroe. En, dan, en dan, dan, dan, dan, een die heeft het koud. En dan zeg je, nou, ik kan een pootje in zijn buidel steken. Dat klinkt nou heel flauw. Maar het was. Hilarisch. Ja, toen was het ontzettend <laughs> ja, leuk. Ik, ik had er moeten maar, zijn. Denk maar, dat, Ik denk dat ze vroeger een, een, een hartaanval hadden gekregen. Als je zo gezegd had. Nou ja, goed. Ik bedoel, het gaat om niks hoor. Maar het, het is ook geen one-man show voor mij. Het is geen cabaretier-programma. Je mag af en toe best wel eens. een en uh, ja. Ja, iets lossere toon ja. raken, dat vind, dat vind ik alleen maar goed. Even een fragmentje. Het um, ja, is natuurlijk lastig te selecteren uit de uit, uh, 55 jaar journaals. Dus dit was een bijzonder fragment voor jou, als het goed is, Marga. NOS, het journaal. Goedenavond, dames en heren. De Israëlische president Rabin is vermoord... Dat gebeurde vanavond tijdens een vredesdemonstratie in de Israëlische stad Tel Aviv, waar hij een van de sprekers was. Rabin werd geraakt door zeker twee kogels. Kan je dit nog herinneren? Nou en hoe? Ja. Ja. Hoe Ik, zat je er toen bij? Ja, eerst was er een vredesdemonstratie in Tel Aviv en toen kwam Edo. Er gebeurt hier iets. En nou ja. En toen uh, ja. Toen ging het los dus. En toen bleek dat hij vermoord was. En toen bleek dat hij door iemand vermoord was... die uh, ja, radicaal was van zijn eigen... Uh, ja, een Israëlier. Nou ja, en toen kreeg je allerlei extra journaals en we braken in in de Sonja Goed Nieuws show, geloof ik. Nou ja, overal. En dat was, nu is dat allemaal, gebeurt dat altijd, maar toen niet. En dat Rabin vermoord was, ja, dat, dat vond ik zo, dat was natuurlijk gruwelijk. Is dat als journalist dan een, ik denk een, een beetje cru in dit geval, maar toch een van je hoogtepunten, omdat dat gewoon zo'n belangrijk was. Ja, maar dat, is, dat, is, dat is ook het dubbele, hè. Dat, dat zal Herman ook weten. Uh, als een, hoe groter de ramp, hoe leuker het op het journaal is, hè, uh, lekker eten, dan heb je allemaal eten op de redactie. <lacht> dat voel ik altijd reuze leuk. En, uh, en, en, en, en nog meer update en nog meer. Ja. En het gekke is, en dat vind ik wel heel erg... Um, dat valt mij nu op, ik kijk heel veel naar nieuws overal... Vroeger, ik, weet, ik denk dat jij dat ook hebt, dat mensen zeggen... god, al die ellende, kan je dat moet je ja. dat allemaal maar moet voorlezen. Ja. Daar heb je niet zoveel erg in als je werkt. Want ben je professioneel met dat werk bezig. Op het moment dat je thuis bent, en dat heb ik steeds... denk ik, wat is dit een vreselijke wereld? Wat gebeurt er allemaal? Oh, wat, wat gruwelijk. Dat is zo raar dat, eigenlijk, dat je eigenlijk een beetje schietsofreed bent, ja. lijkt het wel. Ja. En dat was ook met Rabin, want toen ik thuis was... toen gingen mensen mij opbellen. En ik heb me geen seconde, ik was daarmee bezig. En de dag daarna dacht, waren er mensen... kan je nagaan hoe soms gek mensen zijn. En die zeiden, oh, ze hebben jou zeker het journaal laten presenteren... omdat je zelf Joods bent. Dat is toch een, waanzin, een waanzinnige... Maar ja, goed, ja. maar dat is... daar denk je allemaal niet aan. Nee, je bent gewoon aan het werk. Ja. Even tot slot, Herman. Uh, je moet weg. Je, ja, je mist de vergadering. Nog even kort. Van ja, nieuw ja, ja. Nog even kort. Het uh, ja. uh, journaal voor 20 jaar. En die hoeft niet in één een prachtige visie te geven. Maar is het dan nog precies zoals nu? Of zijn er toch dingen veranderd? dat lijkt vanuit? me niet. Nee, ja, het, het, of het programma er nog zo is zoals het is en of het er om acht uur is, dat weet ik niet. Maar uh, de, de organisatie zoals die uh, uh, ongeveer nu bestaat, waarschijnlijk in afgeslankte vorm, als we uh, de bezuinigingen gaan die tegemoet, die zal er sowieso blijven ja. bestaan. Wel, wat, wat, wat ik zie komen is dat we nog veel meer dan nu de interactie zoeken met het publiek. Veel meer via uh, sociale media, digitale platforms, die nu al heel erg veel uh, invloed hebben op onze berichtgeving en waarin we ook proberen het publiek bij onze uh, nieuwsvoorziening en, um, en het oordeel over het nieuws te betrekken. Dat je volgens mij dat veel en veel meer ziet toenemen. Dus dat het echt nog meer van ons wordt, de organisatie dan die is. Ondemand. Ook on demand, Maar En ja, goed. En dat je verder, dat je overal waar je maar kijkt het emotioneel kan uh, ontvangen op Zit jij tof... er nog over twintig jaar, Herman? Nou, dat weet ik niet. Hoe ben jij? Ik ben nu net zo oud als jij. <laughs> Ah, dat is een goeie. Ja. Ik heb er geen probleem mee. 36. Oh ja, dan ben ik dat ook. Dus kijken hoe je hier langs zit. De morgen Vraag, dankjewel Herman van der Zand. Ga snel naar Nieuwsuur. Dankjewel. Ik ga, dankjewel. Ja, gaan we verder met de dag van verslaggever Joos Keugel. Laatst toen kocht ik een broek en die was 100 euro. En twee weken later toen lag die daar voor 70 euro. En het was volgens mij nog geen uitverkoop. Maar ik heb hier in Nederland het idee dat het volgens mij het hele jaar uitverkoop is. En dat vind ik eigenlijk best wel vervelend. Maar kan daar gewoon niet iets aan gedaan worden... dat je tenminste weet waar je aan toe bent als consument? Zoals bijvoorbeeld in België of Italië. Daar is het wettelijk bepaald wanneer de uitverkoop is. Maar hier in Nederland volgens mij doen alle middenstanders maar wat. Wanneer ze zin hebben, dan prijzen ze het af. Antoni Morato, een herenkledingzaak in Utrecht. Jeroen Mulder, jij uh, staat hier... Ik zie soms als consumenten door de bomen het bos niet meer. Uh, jullie hebben ook uitverkoop, maar het lijkt wel of dat het hele jaar door is overal. Ja, dat klopt. Dat, uh, dat gevoel hebben wij ook al inderdaad. Lastig voor mij, maar ook lastig voor jullie, begrijp ik. Ook lastig voor ons, zeker. Als onze concurrenten zeg maar, uh, al eerder zijn begonnen met, uh, met de uitverkoop van bepaalde artikelen... moeten we daar toch in meegaan ook. Dus dat maakt het ook voor ons heel uh, vervelend. Maar als je nou in België kijkt, daar is het wettelijk bepaald. Dan mag het alleen maar na 31 december, dus in de maand januari... En dan in juli? Absoluut, helemaal mee eens. Makkelijk voor iedereen, voor de consument als de winkeler. Het is, uh, het is vervelend om, uh, om te zeggen inderdaad, maar uh, overal zijn aanbiedingen acties om uh, toch uh, voor de nieuwe collectie de spullen uit de winkel te hebben. Ik ben uh, naar een trui aan het zoeken. Een truitje? Ja. In de uitverkoop? In de uitverkoop natuurlijk. Ik zie soms als uh, consument door de bomen de bos niet meer, voor mij is het altijd uitverkoop. Maar vind je dat erg? Ik, vind het, uh, ik heb er geen problemen mee. Ja, soms dan koop je iets en dan, is het gewoon, uh, ja, dan betaal je de volle map. En dan vervolgens uh, dan, uh, ligt het twee weken later toch weer goedkoper. Ja, en dan voel ik me toch wel een beetje... Ja, ik zit er niet zo mee. Het is toch een moment dat je het wil kopen... en dan uh, wat je ervoor over hebt. En uh, Ik hoef niet alles precies te weten. Nee, dat vind je wel spannend. Ik vind het wel prima. Ja, al die wettelijke regelingen... daar moeten we een beetje vanaf met z'n allen. Bart Mildijk, je werkt hier als verkoper in deze kledingzaak. Het is nu weer uitverkoop, maar ik heb het idee dat dat gewoon het hele jaar door is. Ja, nou ja je zit als winkel, uh, zeker in een stad als Utrecht, waar natuurlijk heel veel zaken op een vrij kleine oppervlakte zitten. ben je heel erg afhankelijk van ook van andere, andere winkels. En als een, als een wat grotere zaak eerder begint met een uitverkoop. dan verwacht, verwacht, maar dan is het verwachtingspatroon van de consument natuurlijk wel. dat, daar, dat ze dat ook in andere winkels kunnen vinden. En um, daar ga je dan vanzelf toch een beetje mee om in het verwachtingspatroon te verwachtingspatroon voor mij mag het vaker uitverkoop zijn, hoor. Ja, voor mij ook wel. Maar goed, je weet soms niet waar je aan toe bent. Nee, maar het is bij ons nooit een vaste dag. Bij de ene winkel is het eerder uitverkoop dan bij de ander. Dat bedoel ik meer. Nu is het elke winkel apart, maar ik heb het niet idee dat het en elke winkel nou altijd uh, uitverkoop is. Nou, ja, dat zeg ik ook niet. Maar het is wel heel moeilijk hier te bepalen. En in landen zoals België en Italië juist heel duidelijk. Dan ja, weet je tenminste ja. waar je aan toe bent. Ja. Maar dat maakt je niet zoveel uit. Nee. Ik zit er niet zo mee. Nee? Ja, ik wel. Oké. Okay. <lacht> Ja, als ik bijvoorbeeld net iets nieuws heb gekocht of zo, en even later ga ik naar de winkel. Dan zie ik het daar hangen voor uh, veel goedkoper en dan bouw ik het zelf van je. Ja. Zou er moeten gebeuren? Ja, het zou fijn zijn als er meer duidelijkheid over was. Bijvoorbeeld uh, wanneer het echt is dat je daar rekening mee kan houden. Je weet waar je aan toe bent of je gaat winkelen? Ja, dat weten we nu niet. Nee, niet altijd. Zien we Frans, hè? <laughs> nou ja. <laughs> Wonen we maar in België? Nou, nee, dat niet. <laughs> Joris Kreugel hoorde je. En uh, zometeen is het nieuws van 9 uur. En daar zijn we natuurlijk terug met onder andere Floortje Dessing uh, over eruptiereizen. Dus de nieuwste trend in Rijsland. Klinkt een beetje vies, maar uh, is hartstikke interessant en daar kan je voor opgeven. Um, ranking de nieuws natuurlijk met Luc. Voordat hij weer kwaad is dat ik hem niet noem. Um, de baas van de pin is er, want pinnen wordt afgeschaft. Hoe dat zit hoor je ook zo meteen. En we gaan even kijken hoe de situatie is in België. Vandaag is het dan weer die day Weer, als het goed is, een cruciale dag. En als het goed is, komt er nu echt ja of nee uit. Dat en uh, ook nog even over hoe het boerkaarverbod uitwerkt in Frankrijk. Tot zo.